Hij wil dus dat ik de gerechtelijke voor de voeten ga lopen, hè? Daar kan voor gezorgd worden. Bij de dat je binnen de kortste keer onder druk wordt gezet om mij uit te rangeren. Met de, hè? Ja, Roger, ik denk dat Pieter nu toch wel een punt heeft. Ah ja, de, de gerechtelijke heeft haar territorium toch altijd zwaar afgeschermd. Ja, ah, ja, ja. En heel die zogezegde nieuwe politiestructuur heeft daar maar bitter weinig aan veranderd. Oké, okay, van Oké, okay. calmeer in godsnaam. Hm? Ja, ik heb het begrepen. Je krijgt wat je wilt. Voer dan een parallel onderzoek. Maar zie verdomme goed op in stenen dat je gaat staan, hè. Dat ik straks niet in de pers te lezen krijg... dat de politieoorlog in Brugge weer volop losgebarst is, hè? Ik zal mijn best doen, procureur. Waar is ze dan naartoe gegaan? <laughs> ja, moeder natuurlijk. Zij doet alles is omzeep, ik...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 Zeg, Karin, die website van de gerechtelijke, dat is toch uh, www.ggp.be? Ja, ja, ja. Uh, nee, madame, nee, voor katten moet je bij de brandweer zien. Bij de pompiers, ja, madame. Ja, u bent hier bij de bijzondere recherche. Uh, ja, inderdaad, Mijn hier Anderkante Heesel. Ja, nou, een goeie dag verder, hè. Karin, daar, uh, daar. Uh, uh, waar zit hij bij? Op het Maar oh, daar is hem, zeg? Oh. Ah, commissaris.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 Hij was voorzitter van de commissie voor waardelijke invrijheidsstelling. Oeh, wist je dat niet? Had ik u wel meteen kunnen vertellen, Van in. Lees je dan nooit kanten? Nee, dient u een tv alleen maar om naar politiefeut ons te kijken of oh, wat? nee, naar ja. pornos te zien.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 Uh, volgens mij zijn de tribunes al uitverkocht Oké, okay. een stuk krijt oh. Geef mij een stuk krijt me, uh, bieden, Voilà, kut doen De verklaringen van de getuigen die het lijk gevonden heeft grondig checken Nagaan het Koelen de laatste 24 uur voor zijn dood gedaan heeft Doe maar de laatste achter. uur Commissaris Kee, als je nu dat krijtje een klein beetje anders hebt vast vasttouw... en noteren Pardon Vervolgens een lijst opstellen van alle aanvragen tot voorwaardelijke en die door Koelen niet ingewilligd zijn, want dat is een heel belangrijk punt. Daarna, kijken. Uh... Meester, wil je nog eens zeggen? <tie> nee, <tie> niet meer kwijtgooien, commissaris. Dat is wettelijk verboden, hè? Zee, maar ik verwacht een eerste verslag tegen morgen vroeg, hè? Begrijpen? Ga kom vooruit, aan de slag. Zeg, commissaris, als jij zo blijft voortdoen. En als jij zo blijft voortdoen, dan smijt ik u straks eigenhandig buiten. Oeh wat? Had je me dat niet kunnen vertellen... Dat Koenen voorzitter van die stomme commissie was, nee. Gewoon niet bezig houden met de zaak, Koenen. Nee, dat is geen argument. Maar oh, al leuk, om. Commissaris, uh, ik ben nog een keer met die geburen van Sisse uh, Kravatte gaan spreken. Nee, dat hij mij gevraagd had. En ze zei formeel, uh, Katty, Vernimme is daar nooit of te nooit op bezoek geweest. Merci, Bruinhoven. Dan heb ik nu nog een ander karweitje voor u. Ah? Uh, zoek het telefoonnummer van mevrouw Vernimme. Ah, staat staat die gewone ah, waar, waar, waar, die in het telefoonboek? En waar gaat die rak kijken? Kweebus, ze woont in Rome. Oh. Vermeer.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 We gaan ons medeleven betuigen aan mevrouw Koenen. Nou ah ja, weet je wat? Kom ook maar mee, Bruinogen. Want misschien valt er wel iets te verhuizen. Ja. Zoek dat nummer straks maar. Ja, maar kom eens. Wat moet ik ondertussen doen? Daarin ik. het staat allemaal op het bord.